En uh, mijn naam is uh, Johan Jong Goed, ja, laten we meteen uh, met de uh, goud, uh, de olie, de bitcoins, de fertility index en de staatsschuldmeter en de cannabis index uh, beginnen. Wat voor de verandering is de cannabis uh, index als eerste doen? Die is weer iets gestegen, die staat nu op 133.65. De bitcoins.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 Ja, dat is ook nog, ja. Dat, uh, wat toen de tijd uh, afgewezen was, was zeg maar door de SEC of een soort organisatie erover gaat. En daar uh, gingen ze nu in hoger beroep, dus uh, er is een kans dat dat alsnog uh, goed gekeurd wordt. En dat zou ook mee kunnen spelen. En wat moet ik me bij zo'n ETF uh, voorstellen? Die ETF is zo'n dus exchange traded fund. Dat is, dan kan je...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 Ja, uh, oh, ja. okay, ja, uh, uh. nee goed wil ja, jij even kijken goud die stond op 1200 uh, nog wat hoeveel uh, Ah, oké okay. en die was iets gedaald hè en de olie heeft die nog gekke dingen gedaan nou ja is ook iets aan het dalen 47,81. Oh. 81 ja ah, goed en de fertility index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 en toen gingen ze natuurlijk heel erg zeggen: ja, maar de, de alternatieve media, zoals Facebook en, en YouTube en zo, die verspreiden allemaal fake nieuws. Dat is allemaal nepnieuws. En je moet naar ons luisteren.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 maar uh, ja je zoiets <tie> het zoiets uh, met dat vogeltje op Facebook een soort uh, plaatje van een of andere uh, het vogeltje, en uh, dat was dan uh, gewoon ge iets grappigs, en op een gegeven moment hadden ze dan ook, volgens mij ook een 4 of zo. verzonnen van, we gaan mensen wijsmaken dat dit, uh, net als Petman, dat met die uh, Pet Frog, van we gaan mensen wijsmaken dat dit een, uh, een uh, symbool is van uh, white supremacist en uh, van racisme en zo en, dat, uh, en op een gegeven moment gaan mensen dat allemaal echt geloven, en dan uh, komen er artikelen van, uh, ja dit is een symbool van dit Indeemdien. En die mensen lachen zich helemaal ongelukkig. ongeluk. Dus dat is ja. euh, weer de vloog heuggegaan. heeft dat gewoon niet er, er, is, er is inderdaad, he, is, uh, op social media uh, wo woord, uh, nieuws, wordt nieuws heel snel heel uh, explosief. Ik heb niet het idee dat uh, alle media links is. Ik denk uh, zelfs uh, dat uh, vanuit uh, de, de rechtse uh, ballerige hoek, uh, dat er uh, ook uh, genoeg geklaagd wordt over nieuws. Ja, heel Sophia en...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 Nou, ze staan in ieder geval zeer gespannen tot het onderwerp. Ja, dus uh, ja, als je daar heel de hele dag al op aan het letten bent, dan uh, is het toch niet goed plekje je lijkt me. Ja, ja, maar het is, ja, het is net zoals iemand die, die vermoedt dat iedereen pedofiel is of zo. Dat, dan denk je van, hm, waarom, waarom denkt hij daar zo snel aan? <laughs> ja.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 hebben. Ja, de fraction Olympics maar die mensen zelf noemen het, noemen het dan intersectionality. Ja, ja. Mm. <laughs> Dat klinkt, dat klinkt heel uh, professioneel. Over het snijvlak van racisme en seksisme. Oftewel, zeg maar, daar wordt een, een zwarte man dan erger gediscrimineerd dan een blanke vrouw. En, oh ja. Kun je een hele op maken? Ik heb ook wel zo'n ding gezien op internet. Dan je zeg maar, dan begin je met 100 punten. En dan krijg je er zoveel punten bij als je dit bent. En zoveel punten als je dat bent. En dan kun je kijken hoeveel uh, privilege je hebt. Oh, ja, dat stond voor mij. Ik was echt. Uh, ik ik nog schuldig. <laughs>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 Zeker niet, bij de well, ja. Zeker niet bij de staatsdv. Zeker uh, uh, niet ja, bij de staatsdv. Maar het is inderdaad waar. Dan krijg je die Tariq Zet en dan is het opeens, gaat het naar het Nederlands Turks blad Zaman Vandaag. Die, daar een of andere column, columnist, die daar uh, uh, uh, ge gevangen werd genomen. maar weer uh, uh, humor of zet, uh. Ja, maar die werd, dat heeft dan weer niks met die Tarik Zet te maken eigenlijk. En dan komen opeens Trump en Brexit om het af te sluiten.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 Als jij op Facebook zit of op, op Twitter... Uh, om in een opwelling, als jij kwaad bent of mensen zitten weet ik veel, onder invloed achter de computer, uh, om uh, de hele domme dingen te zeggen. Terwijl als jij vroeger iemand wilde bedreigen, ja, dan ja, hoe ga je dat überhaupt doen? Weet je, waar ga je zitten? Nou, de, de moeder was al wie sturen, uitprinten, misschien een printen, printen, printen, printen, printen, en dan je handtekening handteken op de zetten, doen, volgende dag naar het postkantoor. Je moet alweer weg. Ja, wat ben ik aan het doen? Weet je wel. <laughs> of, dan kwam een met zo'n kogelbrief bij de postkantoor, en dan hoor je in één keer dat er wel vijf posten of moeten nou laten zitten? Dan ja. weet je wel. Ja. Ga je er even wat poeder uit halen om wat lichter te maken? Nee, ik heb toen, toen nog een lokale omroep werkte, heb ik maar inderdaad, nog had dreigbrieven gehad, en toen zei die man van, uh, die, die, die, al jaren, die al daar twintig jaar zat, en die zei, ah oh, joh, die serieus nemen die brief hoor. Ja, dat werd ook gek genoeg Ja, nou ja, ik, ik vond het wel grappig, hij zei, je moet eens even let, opletten hoeveel spelfout er wel niet in zit. En dan ben ik, kijk, nou, dat staat inderdaad vol met spelfout Want, Als jij die eruit haalt, dan uh, <laughs> <laughs> ja, ja, ja, zoals ik... <laughs> ja, nee, maar dit was echt, dit was echt slecht Nederlands. <laughs> Sorry, ja. Maar dat geeft uh, dat, dat geeft niet aan hoe goed of slecht iemand met een honkbalknuppel kan slaan natuurlijk. Uh, yeah. Yeah. Yeah. Maar het is ook opvallend dat ik... Uh, hoorde hoorde er laatst zo'n verhaal van die uh, Laura Southern. Die was ook in Anarchapulco. Die was dan naar, naar Parijs gegaan. En die zoekt ook echt dan de confrontatie op. En die gaan dan ergens eerst... Als nou, ze kijken waar die communisten aan het vechten zijn op de dag van de arbeid. En allemaal agenten in brand steken. En dan daarna naar een Le Pen rally toe. Nou dan...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 Al nou, dat bedreiging met eh, geweld ook gewoon een misdrijf is natuurlijk. En eh, in principe de overheid die de, de monopolie daarop kleemt om je daartegen te beschermen. Dus dan ik dat ja, wel. Maar, Net als ja. mensen vragen te gaan doen dat als het iets gestolen wordt bij de, bij de overheid. Ja, ja maar he, stel, eh, bedoel, dan, dan moet ik ook een beetje denken aan Peter R. de Vries die uh, regelmatig bedreigingen uh, uh, heeft uh, gehad. Uh -huh. Ik bedoel, voor een deel hoort het ook gewoon bij het vak, uh, weet je wel. En,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 De kortste keer heeft hij niet de ruzie. En, uh... <laughs> ja, het begint ook heel klein met een vlieg in zijn auto. Dan zit hij die zo, die vliegt, die vliegt zo van... Pats, en die zit al zijn nek te steken of zo. Dan klapt hij erop. Dat, dat, dat is wel mooi gedaan. Dat het zo heel klein begint met zo'n irritante vlieg... in de files vaststaan. En dan zich langzamerhand uitbreidt. Maar het uh, ja, is een beetje ja. zijweg. Maar zijweg...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 Maar die, die, die wordt in het hele artikel niet genoemd toch? Nee, nee. Nee, maar die, die zoeken wel vaak confrontatie op. En ik bedoel, als, als, als er een paar journalisten zijn die kunnen zeggen van nou, wij zijn bedreigd, nou dat zijn natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar ja, hun zoeken het ook expres een beetje op, hè? Ja, en dit gaat dan over de Nos en NRC. Dat zijn de typisch <laughs> uh, mensen die nooit ergens iets uh, probleem mee hebben. Die schrijven gewoon altijd wat de machthebbers willen. En uh, ja, die komen alleen een beetje in de problemen als, als met, die, met die Turken inderdaad. Of met Trump of Brexit als hun machthebbers iets anders zeggen dan de machthebbers uit het buitenland. ...waar ze Je ook moeten zijn. voor de PVV'ers die thuis zitten... ...die, uh, die uh, mailtjes naar de NOS gaan sturen... ...van zielige uh, moslimknuffelaars en weet ik veel wat allemaal... ...dat soort uh, teksten. Ja, en, het zou we wel hebben. Uh, Oeh, is, uh, we voelen ons bedreigd. Dit, dit soort dingen horen we nooit in onze <coughs> e kamer oh. <laughs> Ja, ja, nee, goed, ja... we gaan naar volgende bericht? Want we zijn al erg lang aan ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. goed, ja, ehm... Um, <coughs> ...ziekenhuis... Um, ...wordt DNA databank voor justitie. Ja, hoe zit dat ook alweer met die hepatitis? Uh, of wat wordt het dan die hepatitis? Die eet van die... He, hoe was Hippocrate. dat woord ook weer? Hi <tops> Hippocrates, ja. Die. <tops> de, de medische beroepsgeheim. Het is gewoon, eh, toch uh, gewoon schending daarvan? Nee. Ja, die eet is geloof ik dat je alleen maar, dat je maar goed mag doen. Niet dat je geheim moet houden. Maar oh, dat is ja, wel, ja, de, wel de bedoeling. Die eet is eigenlijk dat je geen, uh, in, in uh, concentratiekampen geen medische test mag doen op gevangenen. Maar dit is ja, demissionair Mr. Schippers wilde deze gegevens al beschikbaar maken.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 We hebben een paar maanden geleden ook een bericht gehad over dat experiment met die tasers van de politie. En, uh, daar waren ook al, uh, ja toen zei ik ook al meteen van, het gaat ook precies hetzelfde als met al die andere dingen. Gewoon, uh, als dat helemaal ingevoerd worden, wordt, dan natuurlijk alleen maar bijna naar gebeuren. Als die database helemaal heeft staan. Ja, wat, wat ik ook wel bijzonder vind, is je uh, ook, zeg maar als arts heb je helemaal niet de keuze om van, nou ik doe hier niet aan mij in Nederland. Het is dus gewoon eigenlijk niet, praktisch niet mogelijk om... Een soort zwarte markt om de gezondheidszorg te hebben. Waarbij mensen die gewoon zeggen van nou, ik heb hier zin. Ik betaal wel wat extra's en ik ga naar onofficiële. Dat heb je eigenlijk helemaal niet in Nederland. Nee, je zit financieel helemaal aan de overheid vast. En reguleringen. Als arts moet je gewoon meedoen, anders ja het gewoon een week uit en dan. Ja, en dan vinden ze het nog verbaasd dat veel mensen naar allemaal van die alternatieve geneeswijze toe gaan. Maar dat is daar denk ik ook een gevolg van. Want die zit.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 Van welke partij was die minister ook alweer? Van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. <laughs> ja. Oh, oh de Klaus, jongens, de jongens. <laughs> ja, ja, ja, ja. Voor veiligheid en democratie moeten ze daarvoor maken. vreemde, ja. par vreemde partij voor veiligheid en, en dictatuur. Ja. Ja, ja, dat is inderdaad wel een goede. Ja. <laughs> en DNA-bank. <laughs> ja, ja, een DNA-bank. <laughs> nee, dus we nog even een overstapje maken naar het volgende bericht. Ehm. Um... Arrestant Goes, niet overleden door uh, politieoptreden. Uh, ja. Nee, dit, uh, dit, ik heb een rendezvous met Hendrikus. Uh, ik bedoel, uh, stond zijn hart ook uh, in één keer vast? Ja, precies. Uh, ja. Ja, nou, ik vond af... dat uh, de titel van het artikel niet klopt. Want er staat in de eerste alinea dat het niet vast is komen te staan waarom hij is overleden. Maar in de, in de titel wordt de dus suggestie gewekt dat er of er is bewezen dat het niet door de politie komt. Want er staat Arrestant Goes, niet overleden door politieoptreden. Maar dat staat er niet. Er staat alleen dat er niet is met zekerheid. Het kan eigenlijk niet met zekerheid gezegd worden waar het toe komt. Maar er wordt hier de suggestie gewekt. Alsof er nu niet van zeker is dat het niet door de politie komt. Ja, maar dat staat in de volgende zin. Hè. Dat staat in, de, in twee zinnen staat er uit, Uitgebreid forensisch en toxicologisch onderzoek. Dus heel, ze hebben heel grondig onderzocht. Hebben ze de ja. wij van WC1. En is dus niet komen vast te staan waaraan de man vorig jaar overleed. Dus, ja. Ja, dat, dat is wat jij zegt eigenlijk. Maar daar staat er bij de volgende zin. Wel wordt uitgesloten dat het iets te maken zou hebben met het optreden van de politie.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 Hij deed dit niet om letsel te voorkomen. En dan staat er, de voordelman struikelde kort daarna en kwam ten val. Dus hij struikelde en die agent probeerde hem te tackelen. Maar dat struikelen ja, heeft dan waarschijnlijk niks met dat tackelen te maken. Want we weten dat, dat de politie helemaal niks mee te maken heeft met de dood. Huh? En hij belandde op zijn buik en de agenten probeerden hem onder controle te krijgen. Waarbij zij opnieuw hulp kregen van de burger. Dus hij hele doortastende burger Dat was een persoon trouwens die dan denkt van uh, de politie zit achter die man aan. Uh, ik ga hem uh, uh, ook uh, even, uh, even meetrappen. Uh, ik heb ook iets bij jou. <laughs>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 spakelijk zijn en dat het niet zo'n schuld is. Dat ja. is letterlijk in de pers gezet. Dat zijn wij nu aan het lezen. Ja, inderdaad. En dan, dan, dan, dan, dan, zeg maar, dat is uitgesloten dat de politie er iets mee te maken heeft. Maar die hebben hem met pepperspray besloten en getackeld en gelaten, laten struikelen. Hoewel, nee, oh, dan zeggen ze, ja, de man struikelde. En, en, in de, en in de vorige Alinea stond dan, hij overwoog de man te tackelen. Te dus dan heeft hij hem waarschijnlijk, ja, hij, ik overwoog hem te tackelen, maar ik heb niet getackeld, maar hij struikelde wel daarna. Het nou, daar staat ook niet dat hij hem niet getackeld heeft. Het dus staat alleen over.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 Ja, dat geweldig nee, gaat wel escaleren, die denk die ik. ik. Net zoals met die tasers wat je zei al daarnet. Dat, uh, ja, maar dit ja. is net als met die metjerike, toch? Dus, uh, een tijdje geleden. Ja. Dat was ook uh, ja, uh, uh, uh, een yeah. Met de vier agenten onze zijn nek uh, geen uh, graag uh, ja, had... ja, dat kan niet aangeteld worden dat hij dood is van de politie heeft gedaan. Ja, en ze hebben ook zo'n speciale onderzoeker. Die, die had toen had, uh, de politie vrijgepleit. En die had al eerder de politie vrijgepleit. Ja, en, uh, oh, ja dat, is, dat is net zo'n uh, onderzoeker als uh, putindidit.com. <laughs> ja. ja. Uh, bij van wc eet dat is dit hoor en, een gevaarlijke ontwikkeling. Nou. De Volgende. Ja, misschien zullen ze gewoon op, uh, op dode dodenherdenking de slachtoffers van de politie gaan herdenken. Oh, oh ja, waarom ja, niet? Ik bedoel, die zijn, die zijn slachtoffers van uh, buurt geweld, van mensen in uniform. Ja. Ja. Uh, ja, dat het kan alleen als, het hier, als hij een jood is, hoor. <laughs> Oké, <Okay, okay. Ja. laughs> ja, ik weet nog wel ik een keer in een discussie ergens zat op, uh, ik weet niet of het op Facebook was of op een forum of zo, en ging het over uh, zeg maar overheidsbeleid en ja, wat vind jij nou de allerslechtste policy uh, van de overheid ooit? En uh, zijn allemaal mensen van ja, de inkomstenbelasting of dit of dat. En toen zei ik. Ja, Ik denk toch de holocaust. Ik is toch wel het uh, slechtste overheidsbeleid, altijd. <laughs> hey, maar, maar dat is geen overheidsbeleid? of Wat <laughs> krijg je dan voor reactie? Of, <laughs> nou, dat speelt niet helemaal goed. <laughs> nou, in ieder geval het CD, dat is iets van uh, Centrum uh, Informatiedienst Israël of zoiets. Ja, documentatie. Iets documentatie. Oh, documentatie, oké. Okay. Het is in ieder geval een Joodse organisatie. Documenteren Israël. Ja, ja, ja. In ieder geval, die vinden volgende de herdenking: verdronken vluchtelingen. Dat verwatert 4 mei. straks weten de mensen niet meer welke doden ze moeten herdenken. En het moeten natuurlijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn. Maar ja, goed, Henk, je had er een onderbuikgevoel bij. Ja, nou ja, ten eerste kudo's voor het woord verwateren. Beetje een trieste titel vind ik dit. Ja.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 er zijn zoveel dingen in die oorlog gebeurd waar een discussie over hebben op vrijdag radio, of dat wel of niet erg is. <laughs> ja, <laughs> ja, ja dat ja, iemand ja. Zo maar, ja. Mocht een politiek correct iemand toevallig luisteren naar vrijdag radio, sowieso. Ja, dat ja. ja, ja, ja, ja. doe dat niet. Maar dan, dan zullen wij even zeggen: van wij vinden het hartstikke erg. Ja, ja want uh, kijk, ja. die Duitsers die hebben natuurlijk wel een poging gewaagd. En straks vergeten wij zo van.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 En het herdenken naar een bevolkingsgroep uh, willen uh, toe. Richten. Ja, Ja, dat zou ik ja denk. Het, Omdat het een, een Israël-lobbyclub uh, is, die juist dat hele, zeg maar, in plaats van het algemene idee wat jij net omschrijft, van, en dat we dat niet moeten doen met welke voorbezoek dan ook, willen zij juist dat heel erg cremen op, uh, op, uh, op uh, de Joden. En, uh, hmm. Ze willen het monopoliseren, eigenlijk. Ja, het, is, het, monopoliseren. het is ook weer een. een is het, ja, het is ook weer een lobbyclub voor Israël. Het is het leed monopoliseren. En ik vind dat sowieso heel slecht van al die Tweede Wereldoorlog, er zit natuurlijk enorm veel films.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 Die gooien met uh, vuurwerk en met stenen, en, uh, maar die worden niet als fascisten herkend, want het zijn antifascisten. Uh, er is ook zo'n mooie uitspraak van het fascisme, van de toekomst zal uh, komen als antifascisme. En, uh, ja, het werd gezegd dat Churchill dat gezegd heeft, ik, ik weet niet of dat zo is, maar ik denk dat dat inderdaad heel goed zou kunnen.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 ja die deden zich wel voor als verzetsheld maar uh, ja dat waren het aantal verzetshelden waren toch al, altijd minder dan uh, het treinspersoneel en de agenten en dat soort dingen hij ah, is die, wel heel hard gestegen direct na de oorlog ja, <lacht> ja. Die, uh, die hebben uh, ja, is uh, die dan, baan over <lacht> ja, ja inderdaad was die baan over en uh, ook hoe heet het uh, ook het kaalscheren van, uh, van ja. meisjes die met uh, uh, moffen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 uh, uh, wapen, zeg maar. Yeah, dus uh... het is ook heel makkelijk om te gaan roepen van het waren de Duitsers, want dan is het in ieder geval, kunnen we het van onszelf loskoppelen. dat ja. is dan, dan toevallig als eerste helemaal uit de hand gelopen, maar dat antisemitisme en al die, die ontwikkelingen waren natuurlijk in diverse Europese landen. En dat had ook net zo goed ergens anders uh, kunnen gebeuren. Alleen, uh, dus we kunnen dan natuurlijk onzin om te gaan roepen van ja, dat ligt aan het feit dat we Duitsers zijn en wij zijn niet zo. Maar dat is, uh, ja, dat is wel lekker makkelijk natuurlijk. En, Even je een veilig gevoel. Uh. Ja, dat is, ja, dus... Wat wij, dat zijn andere ander soort mensen. <laughs> staan wij ver vanaf. Ook met die kaartenacties destijds. Toen waren de asielzoekerscentra asielzoekerscentrum in Duitsland in de fik gegaan. Toen, uh, toen ik ben boos. Ze ging heel Nederland voor een, een disjockey. Die had dan gezegd, je moet allemaal een kaart sturen. Ik ben boos naar Duitsland. <laughs> ja, dat, dus, dat is een soort morele superioriteit uh, overheen. Dat je weet gewoon, dat gaat, dat gaat dan mis. Want dat gaat dan bij ons natuurlijk ook.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 Waarbij ik dan respectvol uh, de mensen die uh, de doden wil, hè, denken gewoon, nou ja, weet je, ga je gang. Hè? Maar uh, wat er verder achter zit, nou, daar denk ik wel heel vaak aan, weet je, van... Uh, ...van het industriële kapotmaken van mensen... ...nou, dat denk ik wekelijks wel een paar keer aan, zeg maar. Daar heb ik, ik doden denk ik niet voor nodig. Nee, maar dat... nee wij, wij libertarissen, daar komt u nu over te, aan te refereren in al onze discussies, toch? Ja, nou goed, de discussie liep volledig uit de hand en zo. Nou ja, op een gegeven moment was er ook iemand... Nou, ...die had aan de oma gevraagd van... Nou,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 Weer, maar uh, we hebben Joegoslavië uh, hebben we, uh, duidelijk gemist, Srebrenica en Rwanda natuurlijk. Maar ja, Nederland uh, beroept zich er wel op dat ze ja, dat zag ik dan laatst laat, uit zo'n discussie met uh, Thierry Baudet... ...waarin uh, CDA'ers zeg maar, ja, het hebben over een grondwettelijke verplichting... ...om uh, in te grijpen bij humanitaire situaties. O oh jee, zeg <laughs> je ja, ja. Ja, dat zo. Ja. Nou ja, oké, okay, maar misschien is het ook goed... Hè, ...als we toch aan het herdenken zijn, om eens een keer te evalueren...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 Ja, het is net tussen Pasen en de Pinksteren altijd. Dus er zit ook een christelijk element omheen. Een paar jaar geleden zo'n idioot tegen een, een naald rijdt, zeg maar, een vallensymbool symbool op het Koningshuis. En dat, dat wordt dan een aanslag op het Koningshuis genoemd. Dat.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 Uh, lag uh, de boot uh, al klaar? Dat is wel aankomen. Ja? Dat maakt ze vooral afwaarts uit. Ja. En, uh, ja, en uh, nou ja, een uh, uh, paar jaar geleden was er nog een damschreeuwer. Uh, bij de herdenking op de dam. Ja. En toen kon uh, Willem-Alexander nog een speltje bij. Uh, Spelde op zijn uh, marine-uniform. Want hij trok me daar een sprintje. Wow. <laughs> nou ja, hij uh, liep nog voor zijn moeder en zijn vrouw uit. <laughs> <laughs> de beelden maar terug. <laughs> <laughs> en. eh... Uh, <laughs> het ja, is toch ja, een beetje corpulent is ook. Hè? Ja, maar zo, uh, <laughs> ja. Echt op veel kracht. Zo ja, bedoel <laughs> je, trainen toch <laughs> wel geweest. En de Elsteden toch. En. Uh, ja, ja, ja. Nou ja, weet je, dus, dus. Nou ja, en dat was ook een beetje het gevoel van voor de oorlog. Zo van, nou, wat moeten we ermee, weet je wel? Ja, nou, en, en na de oorlog. Uh,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 die, die werd bedreigd, maar, maar die, die man was dood, weet je wel, dus die werd dan met de dood bedreigd, maar dat, die man rijdt zichzelf dood en dan ga jij hem <güls> een sturen, want ik maak je af of zo ja. <güls> uh, <güls> oh ja, ja dat is een grappig verhaal en het, het was nog wel iets erger dan dat ja, nou ja het zo, uh, het, nou ja, of nou even erg of zoiets de, uh, er waren zelfs mensen die de volgende dag andere Suzuki schriftrijders aanspraken <güls> <güls>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 Gaten, no, ja, ja nou, het, het is een hele ja. rare vorm van denken, weet je wel, en het is inderdaad uh, niet nou, individualistisch. Denk is de ja. ja. ja. De afwezigheid van denken. Ja, is... maar, volgens mij kun je dus redelijk als individu... Uh,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 Ja, dat is een antwoord dat je alle kanten mee op kan. Uh, ja, ik ja. hey, ken u zelf. Het is ook een belangrijk uh, thema binnen de vrijmetselaarij. En misschien uh, komt het daarop vandaan dat hij dat noemt. Ik heb het zelf niet gezien. En ik vraag me eerlijk gezegd ook af, Johan, uh, wat er uh, met jou aan de hand was dat je daar naar had te kijken. Ja, <laughs> ik ook niet. Maar uh, mijn vrouw die keek ernaar en ik denk, nou ja, laat ik ook maar even op de bank zitten. En mm -hmm. uh, kijken wat die gozer te zeggen heeft. Ja, en dus tenslotte, samenwerkstekens, mijn koning. Nee. Hm. Ja, je mag hem een beetje claimen. Hè? <laughs> <laughs> maar uh, zei de vraag uh, van Johan... kwam je dus ook uh, nou ja, weet je, op, op, op een uh, leuke uh, informatiereis uh, terecht. En op uh, de Engelse variant van de orakel van Delphi...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 Oké, okay. ja. Ja, ja, dat is toch wel goed... Ja, dat, dat is, uh, ja ik voel iets aan. We <laughs> ja. is toch even in de zweefteverij moeten zitten. Ja, ja, precies. Dus ik zei al van, ja. waarschijnlijk is dit onderwerp dus niet uh, onderbuikgevoel. Maar ja, ja, dus inderdaad wat uh, zweefteven. Bijvoorbeeld, uh, Alexander heeft het ook over vriendschap. Hè? Love, friendship. Praise the good. Uh, be kind to friends. Uh, listen to everyone. Be jealous of no one.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 Semi-live-radio. Uh, ja, weet je wel, het noemt ze allemaal van die, van die, van die algemeenheden. Daar die, die, die, ja, die kun je al, al, altijd wel al wat mee. Jawel, maar het is een leuke verzameling in ieder geval. De, uh, het, het gaat dus ook over vriendschap. Het zijn hele leuke uh, uitgangspunten om het jezelf makkelijk in het leven te maken. En misschien is een koning natuurlijk ook uh, iemand die het... Uh,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 Dan weet je ook welke slagen je meer kans maakt om te winnen. En welke slagen je gewoon uit de weg moet gaan. Omdat je gewoon te veel hoge kans hebt om te verliezen. Kun je jezelf makkelijker meemaken. En daarmee ook, laten we zeggen, beter inkomen genereren. Of laten we zeggen dat niet elke libertariër tegen een pelemton en meer gaat schelden. Omdat, dat is dan mijn. Uh, hoe heet dat, uh, vooronderstelling, ten opzichte van anarchisten, weet je. Want ja, wat gaat er gebeuren? Op een gegeven moment komt dan een commando en dan is het klaar. Je knuppel in je nek, weet je wel. Het heeft ja. geen zin. Moet moet een andere plek, uh, uh, kiezen, een ander moment. Wil je iets tegen politiegeweld uh, doen? Denk ja, nou, maar toch uh, moet je ze de kost niet geven die uh, het uh, politiegeweld bijvoorbeeld opzoeken. Nou, je bedoelt echt bewust opzoeken zoals die, uh, die demonstranten, bedoel je? Ja, wat ja, ja, dat ja. natuurlijk een behoorlijke van, ja, verkeerde inschatting is van de situatie. Ik bedoel...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 Zeg maar uh, zelf verwonden en uh, op een manier die gewoon overduidelijk alleen maar zelfverdediging is, en zonder dat je zelf uh, fysiek risico loopt. Ja, ik heb nog iets zo beters. Het is zeg maar, in het begin gaan ze altijd een deur in hè. Dus je, je verplaatst de deur, die zet je gewoon voor de muur neer. En waar de normale de deur zit, dan doe je een stuk hout met het profiel van een muur. Dan gaan ze tegen die deur zitten rammen, weet je wel. Dat is gewoon een uh, idee uh, uh, hoor. <laughs> als ze geobserveerd hebben, zien ze natuurlijk wel waar je daadwerkelijk naar binnen gaat. Volgens mij, ze observeer je niet eens.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 Nou, daar wordt een afweging over gemaakt. Ik vind het een hele kunst dat ze het uh, systeem in stand uh, weten te houden. Ondanks dus dat in ieder geval iedereen uit mijn omgeving het uh, niet zo op het koningshuis uh, heeft. Nou, ja, maar het is in ieder geval, ik vind het eigenlijk al, zit ik me er eigenlijk al aan te ergeren dat je de hele tijd de termen koning en koningshuis en zo gebruikt.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 ...voor mij nog steeds niet de pauze, dat is gewoon een doek met een, met een hoedje op. Jawel, <laughs> ja, maar kijk, dan heb je dus de vraag van... Hè, ja, de uh, Ach, niet de pauze noemen, want ik, dat, dat tarm, die rust ook niet in de pauze. Ja, maar kijk, uh, ja, de, kijk wat dat ook is van, ja, de, de, koning, de koning heeft voor mij niet zo'n... Uh, ...dat het woord de koning heeft voor mij niet zo veel waarde...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 als je gaat zeggen, we, we vechten in, uh, in Bosnië of we vechten in Somalië of zo. Ja. Uh, als je over de overheid spreekt, we... ...en dat, dat doen inderdaad heel veel ja, vrijheidslievende mensen nog steeds onbewust... ...en dat komt natuurlijk omdat het zo diep ingesleten ja, is. Diep in de... maar, maar zodra je dat zegt, dan zit je... ...je moet eigenlijk altijd ze zeggen, want je staat er niet achter. En dat is iets wat je wel kan doen zonder opgesloten te worden. Maar, maar wat dus toch heel moeilijk is, maar wat wel een heel groot verschil maakt... Ja, hebben uh, Malcolm X had daar een mooie quote op, en was het ook weer. Ja, over de government, dat had hebben over our government... Dan heb je nog steeds de slave mentality. En als je zegt, het is their government, it's not my government. Ja. Nou, ja, ja, ik denk dat dat best wel belangrijk is. Dat soort, als je ja, dat soort dingetjes, kleine dingetjes, consistent weet door te voeren, dan uh, maar ja, het is het heel moeilijk hoor. Ook bijvoorbeeld met ja, concepten die niet handelen ofzo je, je kan niet zeggen: uh, Frankrijk vindt, uh, vindt het een uh, leuke dag.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 Ook als er staat, Nederland wil dit, dan moet je wel zeggen, Mark Rutte wil dit. Dus, uh, dan Mark Rutte de verkiezingen als ze dan op, uh, bij de NOS hebben ze toch ook uh, Nederland kiest? Ja. Uh. Nee, het is... ja en, en, en Nederland is bevrijd, hè? Dan kan je nog even je dingetje afmaken, Henk. Oh, ja. oh nou ja. Kijk, en, en daar maken we dus ook al over die Amalia, hè, en dat ze dan die boze berichten uh, krijgen. Zo van, ik denk dus, hè, dat als, als, als mensen zo uh, uh, zich afreageren, ja, misschien hebben ze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 Als er geen koningshuis was, weet je wel. Helemaal niks. Nou ja, zeker wel. Dat zou de maatschappij zeker wel veranderen. Ja, ja. denk je? Ja, niet, uh, niet uh, met je ogen, maar wel zeker wel met je gevoel. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd, dat moet je me even uitleggen hoor. Maar goed, misschien ja, dat er met mij weinig gebeurt, maar met... Het, uh, het uh, een euro per jaar dan blijkbaar voor ons, maar voor de rest zou het voor mij niks veranderen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 Ja, nou ja, probeer. Uh, ja, ja. <laughs> ja maar, nou, probeer maar. eens probeer zo'n discussie te voeren over, uh, over het uh, Koningshuis. Nou ja, het wordt toch wel zeer uh, emotioneel. Weet je? Wat ga Het gaat om feiten. Ik heb niemand meer die bij me kan besturen. Ik weet niet meer ja, wat ik. Ik... Niet, maar ik ken er <laughs> volgens mij bijna Voor zover ik weet, ken ik niet echt iemand die daar ook maar iets mee heeft. of uh, uh, die daar waarde aan heeft, hoor. Uh, en dat zegt iets over jouw sociale omgeving. Ja, maar, ja. maar ik bedoel, als, ja, dat is toch. Dus, er zijn toch ook niet zo heel erg veel mensen in Nederland die dat, die dat helemaal geweldig vinden. Nou ja, volgens onderzoeken wel uh, zeker meer dan de helft hè, van, van de Nederlanders. Als die die wel behouden, maar dat wil niet zeggen dat die allemaal uh, zwaaiend uh, in het oranje in, uh, naar de manier kijken.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 Ik denk, bloed ik denk dus dat het zowel bij het Koningshuis als bij de politiek in het algemeen, ja, dat het dan niet gaat of mensen daar boos of bang tegen worden, maar dat ze het ze gewoon geen fuck meer kan schelen. Pas dan kom je een beetje richting uh, tegen, uh, van de vrijheid. Ja, dan dat laat ook wel, het, ja. ja. ja want dan haak je het hele idee los. Man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 ...beerpunt dicht te houden, zeg maar. Dat is eigenlijk... Uh... Ja. Okay. ja, wat in Duitsland ook van plan zijn... ...met, uh, met, Facebook, hè, met de Facebook-camera-verkiezingen... ...om het te zorgen. Ja, klopt. Dat, uh, uh, ...gecontroleerd wordt door de overheid. Door... Ja, nou ja, hè, waar, we hebben het... Uh, ...ook al over gehad dat... Uh, nou ja, ...sociale media is inderdaad... Uh, ...tegenwoordig... Uh, ...het medium om... Uh,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 want die oproept tot geweld naar jou toe. En uh, dat dat tot frictie lijkt. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Uh, dat ja. nou, ik, ik, ik zag vandaag zo'n uh, strip dus, uh, voorbij komen. Ik heb het net in de... In de, in de Skype chat uh, gegooid. Dus van de uh, cartoon uh, site. Die ook nieuw. En dit gaat dan over de backfire uh, effect. Oh ja. ja. ja en, Blowback. Uh, Blowback toch? Zo. Ja. Nee, hij, hij, dat... uh, backfire. Hmm. Dus uh, dat is het psychologische effect. Dat uh, ook als er dus echt uh, feiten komen. Die tegen jouw politieke uh, achtergrond uh, uh, indruisen zeg maar.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 ook gebeurt als jij een sociale mediabedrijf begint. Uh, ja, dan, dan binnen no time zitten mensen daar dan allerlei uh, waar nieuws over te verspreiden...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 En dat ja, niet ja, is volgens mij iets wat ieder, ze niet kunnen winnen en ze verliezen ook geloofwaardigheid terwijl ze dat doen. Uh, dat ze iets helemaal corrumperen en dan komt er gewoon weer iets nieuws of meerder. Hè? En dat is een strijd die nooit kan winnen, gelukkig. Ja, nu ja, met Silk Road. Silk Road is opgeheven en hoppa, uh, kun je hebben Silk Road... En daarom geven ze ook van die achtelijke straffen, zoals aan de Ross Ulbricht. Dat ze gewoon een straf geven van twee keer veertig jaar en... Uh,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 Hmm. Ik, uh, ik vind het uh, foute boel en ik wil best wel de held spelen, wat het mij ook kost. Uh, dan, dan ga ik niet anoniem de geschiedenisboeken in... Door, door alle tools van de CIA te lekken, die ze allemaal als, hack, als hacker gebruiken. Daarom ja, is het ook belangrijk om zulke mensen echt openlijk... Uh, zeg maar. Uh... Uh, zeg maar, ja. Het ja, is eer, dus het begint een beetje overleg. Maar <laughs> ja, ja. ook gewoon duidelijk te maken dat je dat steunt en dat mensen zich daarover uitspreken en dat ja. die ook geïnterviewd worden op, uh, door uh, de aandacht e krijgen. Ja. Krijgen en gewoon uh, zeg maar dat mensen duidelijk maken van dat vinden we cool. Omdat net als mensen, zeg maar, propaganda per, die oorlogs uh, slachtoffers om nieuwe oorlogs en uh, dat mensen het leger in gaan, moeten wij ook zeg maar. Uh, ja. Dat aanmoedigen dat mensen uh, lekker en enzo. We hadden nu net over, uh, over de, die, die, uh, al die uh, social media die als paddenstoelen uit de grond uh, schieten. Er is er nog eentje bijgekomen namelijk. Ja. Isis. Die gaat dan ook hun eigen Facebook uh, beginnen. <laughs> ja, ja, ja ze zijn een beetje boos hè, op de bestaande social media. Ja. Er is steeds berichten van hun en vooral video's verwijderd worden. Ja, dat is <laughs> niet leuk. Want er zit dan een tepel in ofzo. Ja. <laughs> Ja, sowieso. Ja, ja. Ja, wat ik me afvraag, bij Facebook kon je eigenlijk uit 40 verschillende genders kiezen. Maar hoeveel kun je bij de, de social media van die IS, kiezen? Ja, ik denk eentje, hè? Vrouw is een bezit. ze <laughs> zijn een eigen, uh, ze gaan concurreren met Facebook, leuk. <laughs> ja, en ook daar zijn er alweer.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 Dat soort dingen praten. Stiekem mis ik Amazon nog wel en ICQ eigenlijk ook. <laughs> ICQ, ja, ja, ja. God, zo, ja. Napster. En, <laughs> ja. Ja, daar gaat het allemaal voorbij natuurlijk. Ja, Maar is iemand al op die website van ISIS geweest? Nee, ik, ik, ik zat helaas geen websiteadres bij. Dus... Nee, dat vond ook dat, dat, nog vragen, dat vragen in de werken toch niet? Dat het wel was of dat ik het even een keer begrepen. Ja, maar er wordt in ieder geval wel reclame over gemaakt. Dus, ja, ik weet niet. Dus kennelijk willen ze gewoon bij Reuters. En uh, ik weet niet waar het bericht vandaan komt. Gewoon dat je het gaat bezoeken, weet je wel. Je wordt wordt alvast een beetje warm. Al oh, ik had maar, maar... inderdaad wel zin om uh, te zien. Ja, hè, nee, ik wil niet. het wel zien. ga even een accountje eraan maken. Ja, bij Twitter. Dat, dat is ook weer <laughs> raar aan de Twitter. dan. De... Ik hoorde iemand klagen die zei.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 De drijvende kracht hierachter was. Uh, dat is natuurlijk wel opvallend natuurlijk. Ja, en daar is nog wel kennis in midden België over, want uh, de, de, de minister van Buitenlandse Zaken had hierover gelogen, geloof ik. Ah oh, nee. In ieder geval, ja, er was er eentje, of dat was of of minister van Buitenlandse Zaken, die had, uh, de, de, de minister van Buitenlandse Zaken had eerst beweerd dat, dat er waarschijnlijk een miscommunicatie was, en dat hij zelf niet op de hoogte was van de, de stemming. Dat hij later bleek dat hij wel degelijk uh, van instructies had, er, uh, had er gegeven van, je uh, moet het sowieso doen. <laughs>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 Toestanden van de UN zat. Maar ze zijn eerder ook al voorzitter geweest, iets meer dan een jaar geleden, van de Human Rights Commission. Hè? Terwijl dat natuurlijk ook een enorme mensenrechten schender is. Eh, dus kennelijk, ja, dat, uh, af en toe vinden ze dat gewoon leuk om dat te kopen, kennelijk. Uh, dit soort dingen. Het is een soort trollen voor gevorderden, wel hoor, dit. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> dus je denkt, we gaan nog een kandidaat schrijven, je weet maar nooit. Dat <laughs> <laughs> kost je 100 miljoen, maar uh, dan kan je ook een goede. even, even lachen met je vrienden? Ik denk wel dat je dat wel genoeg van... van uh... <laughs>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 dat die nog steeds voorkomt uit dat idee van nou, als je maar van die naties af bent en je, je, je hebt één grote regering voor iedereen, dan heb je geen oorlog meer, want welke regering zou er dan oorlog tegen, en welke andere regering moeten voeren? Maar ja, je ziet gewoon... Alle, alle welvaart herverdelen. herverdelen. Ja, inderdaad. Daar houdt Willem-Alexander het trouwens ook nog over, de, de nieuwe wereldorde. Uh, ja. Maar ik denk dat, dat hieruit blijkt, hè, deze VN-toestanden met dat ze in de Human Rights Commissie zitten, saudi arabië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 Je mag lekker in een groot dik huis zitten en het zich laten pijpen door zijn vriendjes op Wall Street. Ja. Ik denk dat dit heb je aan beide kanten, aan de ene kant verbaast het altijd weer dat je die linkse mensen hebt die dan, hè? hij gaat Guantanamo B niet sluiten, hij beëindigt Ik Oh, bij ING. Ja.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 En ja, nou gaan we het beleven En dat is het aan ja, elkaar geslagen, maar hij heeft nu zijn excuses aangeboden en nu komt het is echt. Ja, het is echt inderdaad helemaal een mishandelde vrouw die keer op keer door een man in elkaar getimmerd wordt en steeds weer denkt dat, het, dat hij zich één keer heeft getoond. Het is ongelooflijk. Ja, ook hierbij, hij loopt weer dik 400.000 dollar binnen op Wall Street. Terwijl ja, hij natuurlijk zat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 Ja. Maar die voelde natuurlijk al aan dat die hele huizenmarkt op ploffen stond. Ja, die, en, dacht. En, en, die hadden gewoon dat al die hypotheken gegarandeerd. Die, die stopte even Obama-kandidaat helemaal vol met geld. En ja, ja hoor, bail-out. Uh, ja. En later uh, Romney hebben ze ook heel veel geld gegeven. Maar niet ja, zo ja, de, ze, ze, ze, ze, ze zijn geen gokkers. Nee, waarom zou je Dat is Nee, <laughs> hey, Mensen denken van wij geven die kandidaat geld omdat we willen dat hij gaat winnen. Nee, zo werkt het niet. <laughs> nee. We nee. oh, zijn er twee, dus nou, dan geven ze allebei maar geld. Want we willen dat ze allebei winnen. Oh nee, wacht, Gingen ze daar niet bedoelen? Ja, En ik hoorde ook Bernie Sanders, die moest hier dan commentaar op geven. En dan zie je ook, Bernie Sanders is natuurlijk enorm night. Hij is door de democratische dingen, is hij gewoon uh, Leif, is dat? eenmaal buitenspel gezet. <lacht> en, en het was een nep-verkiezing. en nu heeft de democratische conventie, die heeft gezegd, ja, we hebben helemaal niet de verplichting om een eerlijke verkiezing te houden. Dus krijgen Bernie Sanders supporters niet hun contributie terug. Want die hadden hun contributie teruggevraagd, omdat hun kandidaat eigenlijk uh, buitenspel was gezet zonder eerlijke verkiezingen met allerlei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 ja, ja, ja, ja. hartstikke de volgende ja ja ja, ja. We hebben trouwens wel gezegd nog even dat um, <coughs> Obama 65 miljoen gaat vragen voor twee boeken die nog uh, gepubliceerd kan worden wie leest dat nou vragen dan af ja maar dat is, ja, wel, uh, ja, ja, ja, ja. het luistert ook niet meer naar die speeches want er was toen uit de e-mails van John Podesta die vreselijke gestolen e-mails door de door de Russen uh, door WikiLeaks naar buiten gebracht daar stond in dat uh,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 dat uh, ja, ja. uh, ja. ja, uh, kan je ook niks verkeerd zeggen en dan kan er ook niks opgenomen worden. <laughs> hey, precies, <Ja. laughs> dat is wel helemaal een mooi risico. Kunnen gaan zoeken tot ze willen, tot je er je ons weegt. Uh, maar wat heb ja. Ja, is Geniaal! Ja. Maar ja, dit is wel het spel, het circuit wordt het dan genoemd. Je voert petten door ja. en daarna wordt je beloond.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 Hij zit een tsunami van libertariërs. Ja, gekomen. <laughs> ja. Ja, dat... ja, maar goed, ik moet wel even zeggen. Van, uh, die libertariërs is natuurlijk heel breed. Hij heeft hier, uh, denk ik, vooral over de, de Iron Rand uh, libertariërs. Uh, als, als ik het zo een beetje moet opvatten uit zijn verhaal. Maar het gaat vooral tegen individualisme. Hè? Ja. ja dat, is, en dat doet hij antisociaal. Want uh, wat, uh, wat zijn dan sociaal noemen is. dat je zo opoffert op voor het collectief en zo. Dus, uh, dat is natuurlijk ja, iets christelijks en, en ook iets socialistisch. Een ja, is ja, ja. een een common een of een fallacious een Hij vindt het dus een ook een dus nou beetje een beetje een beetje een ook een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Dat hoor je niet. Ja, het verbaast een beetje een beetje Dat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje tegen zijn een Ja, Ik maar hoor, wat is er fout beetje een beetje die beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een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 Of dat hij iets uh, feit aanhaalt dat niet klopt. Maar, maar... Ja, zo, zo denken wij. Maar hij, hij, wij zijn rationeel. Hij is natuurlijk irrationeel. Peter, maar... ja. Heb jij het idee dat, dat de paus en de katholieke kerk misschien iets wel dogmatisch zijn? <laughs>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 En zo so it is only the individual who decides what is good and bad. Dus de individual moet dat niet deciden, maar de collectief moet dat deciden. Wat, wat in de praktijk betekent dat hij ja, vooral de pauze hè? moet deciden, ja, inderdaad. So, je zou denken dat God dat bepaalt. Uh, ja, huh? dat betaalt, bepaalt God ook wat goed en slecht is, slechter, maar die vertelt dat natuurlijk alleen aan de pauze En die geeft het dan weer door. En die Ik heeft dan daarmee Het collectief dat bepaalt. en in het ene land is dit goed en in het andere land is dat goed en dan staat in de wet.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 Als, als het door mode gaat, daar hebben ze verstand. <laughs> Zeker, ja. <laughs>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 Dan komt het extra geloofwaardig Oh. Nou leest je toevallig net ook dat de Paus uh, zich ook bezig gaat houden met de crisis in uh, Venezuela. Oh, Venezuela? O oh, jee. Yeah. <laughs> oh, yeah. Venezuela, Oh ja, ja, ja. Oh, ja. Volgende, ja, de, de laatste bericht. Bericht, Maar dat, dat leest je van serieus net, dat hij gaat zich uh, bemiddelen in de crisis in Venezuela. Een berichtje van drie dagen geleden. Uh, uh, okay. Zeg maar, uh, ja, om te proberen om daar de boel een beetje, want uh, ja, hij past dat hij dat nou gewoon keihard afkeurt wat daar allemaal gebeurt. Nee, dat... hij gaat een socialistische uh, vriend uh, steunen. Ja, ja, dat, dat, dat, dat idee heb ik wel, dat hij dan dat staat hier dan aan het bemiddelen. Maar ik denk dat het er op neerkomt dat hij gaat proberen om daar een beetje, ja, de boel, de boel de zussen, zeg maar. Dat mensen weer een beetje rustig worden en gewoon nog op de erbij <lacht> gaan staan. Op een uh, Maduro-dieet. Ja. ja. Het is natuurlijk uh, het tris voor woorden dat als je zes, zeven jaar terug gaat, dan zie je gewoon al die westerse figuren die uh, Stieglitz... Uh,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 behoorlijke klote bende te worden, dus nou, ja, je springt gewoon snel weer naar het volgende droombeeld waar niemand precies weet wat er gebeurt, totdat het ook weer duidelijk wordt dat het daar een bende is. Maar dat hoeft nu niet meer, want het komt nu wel goed in Venezuela, want ze gaan de minimumloon verhogen, Ja, ja, oh, ja, oh, ja, ja, ja. inderdaad het bericht. Uh, keer. Uh, ja, de gewapende horen stonden voor het paleis te demonstreren, maar uh, hij heeft de boel gesust met, uh, even kijken, uh, minimumloon stijgt met 60%. Ja, wat natuurlijk niks is bij gelijk bij de inflatie die er daar is. Ik je gewoon een bedrijf bedrijfsleider gewoon dat je in één keer gewoon op het nieuws leest dat je gewoon per direct moet heel mensen al wel zetten. Ja, <laughs> ja, ja. ja waarschijnlijk, waarschijnlijk is het minimumloon al zo, is het al, al heel laag denk ik. Ja. Is, uh, want het wordt van hoge inflatie dat het uh, werkelijk minimumloon uh, laag. Nou.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 En nu weer! <laughs> en nu, nu weer. <laughs> uh, de inflatie uh, wordt dit jaar geschat door het IMF op 720% per jaar. Dus ja, dan kan je minimumloon afhogen, 170%, maar... ah, Altijd, af... het minimumloon uh... wel verhogen met 60%. Maar Het staat hier trouwens uh, erbij hoeveel het is. Dus, including food subsidies. The worst paid workers will not take home about 200.000 believers per month. Dus oftewel iets minder dan 50 dollar. maar iets minder dan okay. 40 euro. Dus tussen 40 en 45. Dat is het minimumloon? Dat is het minimumloon, ja. Met, uh, food okay. op, de, op de black market rate.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 Tenminste, een dag voordat... Oh, uh, ja, dat, dat. <laughs> Deze uitzending, ja, uh, ik wil in, het wel even moet zeggen. Uitzending moeten zeggen, maar dat was ik er niet bij. dus. Eh, uh, uh, uh, maar ik denk dat de leden hebben allemaal een mailtje gehad. Ja, maar het is niet alleen voor leden juist uh, dat Oh, ja, uh, oké, okay, ja. Uh, yeah. Nee, ik, wat ik wel kan melden is dat de, de, de, de, de week daarna... ...is er nog een, uh, een LP-borrel uh, in Amersfoort uh, bij Zandvoort aan de Heem. Dus dit de 13e. Ja, ja, dat is uh, heel gezellig. We hebben daar... Uh, ja, was er ook bij Peter. Uh, vertel even hoe het was. Uh, uh, ja, met, uh, met we twee, hebben twee nietsvermoedende dames in discussie gegaan. Van de politie, van de politie bleek later. In de politie school waren ze. Die zo hey, die... heel nors te kijken. En die andere, die was al enigszins hey, geïnteresseerd. Uh... En we hadden een kampvuurtje, even de accommodatie. Het is een, een, een stadstrandje in Amersfoort. En uh, daar kan je met een leuk kampvuurtje erbij. En dus uh, ja, heel gezellig. Ja. En dan, uh, daar zitten we de 13 mei, zitten we daar dus. En iedereen is van harte welkom. En waarschijnlijk is dan de LP-borrel van uh, Utrecht. Die zal dan niet de laatste uh, zaterdag van mei worden, maar de ene laatste zaterdag. Uh, en dit, dit komt dan vanwege de vakanties van een aantal uh, mensen, waaronder ik. En uh, dat zal dan uh, dus de ene laatste